Ties van Kerstren met het NOS-journaal. BBB krijgt vrijwel zeker 17 zetels in de Eerste Kamer... en wordt daarmee ruim de grootste. Dat blijkt uit de nieuwe prognose van het ANP. Eerder leek BBB uit te komen op 16 zetels. d 60 zakt in de nieuwe prognose naar 5... in plaats van de eerder berekende 6 zetels. De coalitie komt dan uit op 22 zetels tegenover 32 nu. GroenLinks en PvdA, die in de Eerste Kamer één fractie gaan vormen... komen samen uit op 15 zetels... Dat zou betekenen dat de coalitie geen meerderheid meer heeft als die door deze partij wordt gesteund. Dinsdag houdt het CDA een spoedoverleg vanwege de verkiezingsnederlaag bij de Provinciale Statenverkiezingen en de enorme winst van de BBB. Regionale CDA's vragen zich af of de partij nog wel in het kabinet kan blijven zitten en of op Kohoekstra partijleider kan blijven. Vrijdag was er ook een overleg en toen was er veel woede en onbegrip, zeggen betrokkenen tegen de NOS.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 In de eredivisie heeft AZ verzuimd om de tweede plaats over te nemen van Ajax. De Alkmaarders verloren in Enschede met 2-1 van FC Twente. Eerder op de avond verspeelde PSV ook al punten. In Arnhem kwamen de Eindhovenaren niet verder dan 1-1 tegen Vitesse. Feyenoord won voor het eerst in 18 jaar weer in Amsterdam. Het werd in de klassieker 3-2 voor de koploper uit Rotterdam. Excelsior tegen Cambuur werd 4-1. En de derby van het Noorden tussen Groningen en Heerenveen werd 0-2. Het weer. Vannacht is het bewolkt en lokaal kan er wat regen vallen. Het koelt af naar een graad of vijf. Ook morgen grijs en vooral in het noorden wat regen. Het wordt 8 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu tussen app en vloed. Blue, in the night so still. Oh, I'll build you a kingdom in that house on the hill. In No,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 Triggered, unfamiliar.